4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Genève begint vandaag de tweede ronde van de vredesconferentie over Syrië. Zowel de Syrische regering als de Syrische Nationale Coalitie is weer van de partij. De eerste ronde, die begon op 22 januari, leverde weinig op. Na negen dagen praten sprak VN-gezant Brahimi van een zeer bescheiden begin. Wel werd toen de basis gelegd voor de evacuatie van inwoners uit Homs. Afgelopen weekend konden daardoor honderden burgers de belegerde stad verlaten. Er dreigt een verkeerschaos in en rond Parijs. Boze taxichauffeurs hebben een langzaamaan actie aangekondigd. Vanaf acht uur rijden ze stapvoets van vliegveld Charles de Gaulle naar het centrum. Ze protesteren daarmee tegen de concurrentie van particuliere taxibedrijven. Die mochten tot nu toe alleen ritten uitvoeren die van tevoren gereserveerd zijn. Maar na een uitspraak van de rechter mogen ze ook klanten op straat gaan oppikken. De actievoerders in Parijs zijn bang dat ze daardoor te veel omzet gaan mislopen.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 Ja, dat was Moenjaar, dat deden ze heel leuk... al was die riedel nou niet echt van hunzelf. Uh, maar goed, het is tijd voor het hoorspel op herhaling. Kafka's tekeningen deel 3 en 4... geschreven en geregisseerd door Jean-Pierre Ploy. Uh, de strekking van het hoorspel is dat mensen onder alle omstandigheden... ongeacht het sociale of politieke systeem waarin ze leven... vormgeven aan hun geluk in hun bestaan. Uh, ja. Zo is het en niet anders. Nou, De hoofdpersoon is Hanna Kraai, een Amsterdamse kunsthistorica... die in Praag op zoek was naar uh, tekeningen die de schrijver Kafka gemaakt had. En ze logeerde de, toen, uh, bij de, in de toen nog Tsjechosloaakse hoofdstad uh, Praag. Dus bij Boris en Olga, de broer en zus van haar uh, in Amsterdam levende Praagse vriendin Eva. Nou, ze ontmoeten allemaal mensen. Uh, he, de eerste twee delen waren in, in Praag, maar nu zijn we in Amsterdam... Zo kan er een impressie ontstaan van het verschil tussen het dagelijkse leven daar en hier. Nou goed, veel luisterplezier. Lieve moedertje, gisteren zijn we in Amsterdam aangekomen. Zeven uur met de bus uit Hamburg. We zijn dood op, maar overal moeten we een vrolijk gezicht trekken... omdat je op die officiële ontvangsten niet chagrijnig kan kijken natuurlijk. We zijn gestationeerd in een hotel dat uitkijkt over een kanaal... dat ze hier gracht noemen. Probeer dat maar eens uit te spreken. Gracht. Je zal je rot lachen en meteen geen last meer hebben van je maag. Zo leren we hier nog een belachelijk woord. Scheveningen. Dit woord kunnen alleen Hollanders zeggen, schijnt het. Onze vrienden vertelden dat in de oorlog dit woord door iedereen nagezegd moest worden... om te horen of hij niet toevallig een Duitser was. Vader heeft vast over dit land gevlogen, denk je niet? Maar hij zal nooit hebben kunnen vermoeden dat ik hier ook nog eens zou komen... en dan nog wel als artistieke leider van onze tentoonstelling. Wat is het leven toch onvoorspelbaar? De ruimte voor de tentoonstelling is eigenlijk veel te groot. We moeten de spullen een flink eind uit elkaar zetten om de ruimte een beetje te vullen... En dan klagen de mensen dat ze zoveel moeten lopen. Dit probleem hadden we ook in de Bondsrepubliek. Het lijkt net alsof we niks bij ons hebben... maar als je ziet hoeveel vrachtwagens er nodig zijn om alles te vervoeren. Ik heb nog geen tijd gehad om de spulletjes te kopen... maar er is ons beloofd dat we hier wat meer vrije tijd zullen krijgen. Ik hoop nou maar dat de Hollandse spulletjes even goed zijn als de Duitse. Het land is echt heel plat. Veel platter dan wij onder plat verstaan. Maar het knappe van de mensen is dat ze allemaal wel drie of vier buitenlandse talen verstaan. Maar Tsjechisch. Ludwig Gregor. Ludwig Gregor. Bij de mannenkens, alstublieft. De show begint over een paar minuten. Ludwig Gregor. Hé, Ludwig! Ach, dag Hanna. Wat prima dat je er vandaag weer bent. Ludwig, ik heb je een tijd. Ja, spijt me, maar ik heb nog geen tijd. Ik kom straks. Maar alsjeblieft vergeet niet dat we elkaar pas kennen van gisteren. Doe maar uh, iets minder familier. alsjeblieft. Ja, was... Ik heb nou de show. Uh, uh, daarna kom ik in het restaurant. Daar ja. ja. zie ik je wel, hè? Nou is ja. die Nou, nou maar. Dat komt straks wel. Als hij niet wil, dan heeft hij er een reden voor, niet? Andere muziek dan gisteren, ja. Niet via Carl God. De mensen wilden alleen maar weten of dat uh, hoe de jurkens was. En niks over de jurken. Daarvoor zijn we hier niet gekomen. Doe maar iets klassieks. Heb je smetena? Iets typisch? Precies, doe dat maar. En ook wat zachter. van onze volksdansgroep. Doe Brava, naar onze kledingshop. Applaus Ons eerste model is een herfstmantel. Deze is natuurlijk zeer geschikt voor minder vriendelijke weersomstandigheden zoals regen, mist en wind. En toch valt de mantel niet zwaar op de schouders. Deze mantel is verkrijgbaar in verschillende maten in de kleur groen. Oh ja, die mantel doe jij toen ik je leerde kennen. Er is niet zoveel veranderd. Alleen het een beetje. Ik vind het raar om je mantel weer terug te zien? Ik vind het erger om hier te zijn. Nou, het lijkt me wel een degelijke jas. wet onversluitbaar. Je kan hem alleen weggooien. En dit model valt in een heel ander gedeelte van het jaar. Namelijk de lente of de zomer. Een luchtige deur. Dat ziet u aan het ontwerp dat met de zwarte lijnen goed contra contrasteert op de witte stof zo wordt bij ons de lente vertopperd. Een onschuldige jurk voor alle leeftijden en ook weer in alle maten verkrijgbaar. Het bijzondere aan deze jurk is dat zij bekroond werd met de Drouchepa-prijs. En nu ook voor de export is bestemd. Die is wel nieuw. Oh, die Ludwig. Waarom lach je nou? nou? Wat is er met Ludwig? Met hem niks hoop ik, maar met die jurk. Nou, ik vind het niet zo'n gek model. Heel aardig motief. Ja, ja. ik had hem al voorspeld dat het motief zou aanslaan. Ja. Jij? Wanneer dan? Oh, je hebt de jurk in Praag gezien? Ja, toen hing hij nog aan de muur als een tekening. Ach, laat maar. Het laat is toch prima dat hij zich van een tekening tot een jurk heeft kunnen ontwikkelen? Jazeker. En dan ook nog een prijs krijgen. Wat betekent douchbaar eigenlijk? Bij ons betekent het samenkomst van mensen in algemene zin. Maar in het Russisch heeft het een... Ver verengde betekenis. Wat hè? Vriendschap. Alleen maar vriendschap, meer niet. Nou, is toch prachtig dat mensen die samenkomen vriendschap sluiten? En <lacht> hoef je toch niet aan te lachen? Ja, dame. Sommige dingen zijn hier grappig, niet? Ja, je kan zelfs luchtpistolen voor niks uitproberen daar, naast het vleeswaren-salletje en de fietsen. Ja, dank u wel. Graag gedaan, mevrouw. Ja, ik kom hier elke dag en ik kan het u allemaal precies vertellen, hoor. Ik heb u vaker zien rondlopen. Ah, ah, dan heeft u me zeker aan mijn band herkend. Ja, die, die is van de vriendschapsvereniging Nederland-CSSR. Dat is Slovakije. Okay. Ja. Ja. Weet u wat drougeba betekent? Ja, nee, nee, nee, nee, mevrouw, nee, nee. Dat woord heb ik nog nooit van gehoord, nee. Ludwig komt er zo aan. Wat stinkt het hier? Nou, vind je? Een walgelijke, vette lucht. Waarom wilde je per se hierheen? Maar je moet maar snel wat eten, zo op je nuchtere maag. Ik mages. vind het zo'n stomme gewoonte... om elke keer als er een buitenlander komt meteen naar de Chinees te gaan... is dat niet een Hollands restaurant? Ja, Ludwig heeft het zelf gevraagd. Toen ik hier pas was, werd ik ook door iedereen mee naar de Chinees genomen. Weet je waarom? Dames? Uh, oh, we wachten nog even op iemand. Ja. Dank u wel. Ah. Wat ben je toch uit je humeur? Eh, uh, papa. eindelijk. Eindelijk even rust. Fantastisch. Wat ziet het er hier mooi uit. Nou kan ik je eindelijk aan Eva voorstellen. Eva is de zuster van Boris. Ah, uh, ja, duidelijk te zien. Hoe is het met Boris? Uh, nou, wat denkt u? Hij gaat binnenkort verhuizen. Beter kan niet, zou ik zeggen. <laughs> dus die spullen hebben goed geholpen. Ja. Herinner je, Ludwig, alles wat ik bij me had? Hoe de weegschaal in de trein bijna op je hoofd viel. Nou, dat was van Eva. Uh, uh. Waarom is het hier zo leeg? O, bij ons wordt er nooit tussen de middag warm gegeten. Alleen s'avonds. En dan nog eten verreweg de meeste mensen thuis. Is er wel wat te krijgen? Tuurlijk, anders zou die ober daar niet staan. Maar weet je zeker dat dit een goed restaurant is? Ik zag er wel vier in deze straat. Waarom zijn er zoveel als toch niemand warm eet? Omdat Chinees eten bij ons zo populair is. Iedereen wil naar de Chinees. Dat is ook een uitdrukking bij ons. Ik eet Chinees. Of zelfs uh, ga je mee Chinezen? Ongelooflijk. Bij ons eet bijna iedereen in een restaurant en zijn er maar een paar. En hier eet iedereen thuis en toch stikt het van de eethuizen. Dat is toch niet zo gek? Er moet een mogelijkheid bestaan om buitenshuis te eten. Wij eten thuis met het rustgevende gevoel... dat er meer dan genoeg plaats is om in een restaurant te kunnen gaan eten. Maar wat heb je eraan als je van die mogelijkheid geen gebruik maakt? Dan kan je die mogelijkheid net zo goed weglaten. Is toch veel goedkoper? Precies. Eigenlijk is het allemaal krentenkakkerij. Veel schaaltjes voor weinig geld. Heeft u al besloten? Uh, ja, ja, doet u maar een 147 voor meneer... Voor één persoon dus. 47. En voor mij een 56. Een 56. Ja, ja en ik wil, een, ik wil een 98 met champignons. Aha. Een 147 voor één persoon. Een 156 en een 98 een met champignons. 60. Een 56. Ja, ja, ja, dat heb ik. Nog iets te drinken? Of weer geen rijstafel. Uh, wat is dat? Oh, dat is lekker. Dan krijg je heel veel schaaltjes met elk een verschillende groenten... en een stukje vlees erop. En dat, dat is ook niet erg duur, hoor. Ik duur wel. Nee, uh, het was uh, 147. Nee, dat is niet de prijs. Dat is de nummer van het gerecht. Oh. Ja, doet u maar, uh, doet maar. Goed. Dank u wel. <laughs> Bent u langer lang in Amsterdam dat u dat weet van die reistafels? Vijf jaar. Getrouwd, gescheiden en een keer abortus. Genoeg? Ja, ik zeg het maar uh. snel, want u blijft toch maar een paar dagen. Hè? Eva is niet altijd zo. Ik denk dat ze een beetje heimwee heeft. Hanna is wel altijd zo. Bezorgd, bemoeierig en toch heel goed bedoeld. Ik weet dat je wat moeilijkheden hebt op dit moment. En daarom nam ik je mee aan die tentoonstelling... zodat je je een beetje thuis zou voelen. Maar misschien was het geen goed idee. Precies. En ga je nou ook excuseren dat we vriendinnen zijn, hè? En dat ik überhaupt naar Amsterdam ben gekomen. Dat is allemaal misschien ook niet zo'n goed idee van jou geweest. Ik weet het. De Heimwee is niets bestand. spijt me dat de tentoonstelling zoveel herinneringen bij u oproept. Maar ik, ik kan er ook niets aan doen. Gaat u zich ook nog eens excuseren? Voor wie was de biefste? Uh, voor mij. En de tosti? Uh, uh, voor mij, alstublieft. Nou, dan is de rijst voor meneer. Ik kom zo met de rest. <tankt> Trouwens, dat artikel over de tentoonstelling is op uh, tijd klaargekomen. Ach, het is Ludmilla dus gelukt. Zeker, ja. Ik ben er heel veel dank voor schuldigd. <tankt> Kunt u even wat ruimte maken? Zo, ja, dank u. Heeft Antonine nog naar haar werkgever gebeld? Niet dat ik weet. Antonien was tevreden. Hij heeft me alleen gevraagd in en ander voor hem mee te nemen. En wat zei Ludmila toen ze hoorde dat je de droesba prijs had gekregen? Weet je wat uh, droesba betekent? Twee mensen die als vrienden samenkomen. Dat is de Russische betekenis, heb ik je gezegd. Nou oh ja, misschien was zoiets wel de bedoeling van Ludmila. Hanna heeft de tekening bij u in Praag aan de muur zien hangen. Wat heeft Hanna? Kijkt u een beetje uit, meneer. Nou, dat ging maar net. Oh. Ja. Kunt u even wat plaats maken? Uh. Zo, ja... Dank u wel. Ik vertelde Eva dat ik het ontwerp op je atelier heb zien hangen. En daar moest je vreselijk om lachen. Ja, hè? natuurlijk, natuurlijk. Eerst zie ik de jurk hangen en later uh, lopen. Uh, meer niet, dat heb ik je al verteld. Nee, Mila vroeg me hoe het met je scriptie is gegaan. Oh, heel goed. Die is af. Hm. De professor is zeer tevreden en hij is zo goed ontvangen... dat hij zelfs binnenkort in boekvorm verschijnt. Ah, dat is mooi. Dan kunnen de mensen hier tenminste Kafka's prachtige tekeningen bewonderen. Ja, oh. ja, zeker. Dat kan. Alleen, er is iets anders. Wat dan? Ik ben tot de conclusie gekomen dat Kafka's tekeningen... geen enkele betekenis hebben. Wat? Ach, past u nog toch op, meneer? Ja. Kunt u even plaats maken? Zo. Nou, ik kom zo weer terug. Ik heb in mijn studie vastgesteld... En aangetoond aan de hand van tekeningen van anderen... dat Kafka's tekeningen feitelijk geen artistieke waarde hebben. Ze zijn lange tijd overschat omdat de naam, de, de, de mythe Kafka ermee verbonden was. Maar als je ze sek, zeg maar, ongesigneerd beziet... dan merk je dat het onbeduidende kabbels zijn. Dat is bespottelijk. Hoe durf je een erkend kunstenaar als Kafka naar beneden te halen? En er ook nog bewegen dat het een serieuze studie is. Maar ik haal Kafka's schrijverschap niet naar beneden. Ik zou niet durven... Alleen beweer ik dat Kafka als tekenaar geen talent heeft gehad. En dat heb ik in die scriptie aangetoond... met voorbeelden die ik niet in praag vond... want daar was natuurlijk niets van Kafka te vinden. Maar met voorbeelden uit privéverzamelingen uit, uit Engeland en Amerika. Onzin, onzin. Kafka had talent, ja? Daar zijn we het over eens. Als schrijver is dat talent nu eindelijk erkend. Niet tijdens zijn leven, toen werd het verzwegen. En mocht Kafka er zelf niet in geloven. Pas na zijn dood leerden de mensen hem waarderen, ja? ja maakt u nou toch alsjeblieft een beetje plaats? Ja, waar, waar moet dit nou weer... Zo, dan maar. Maar ik val nou, Kafka's waarde als schrijver ook niet aan, in tegendeel. Nee, indirect wel. Kijk, Kafka was een geheel, zoals elk mens, hè, mogen we hopen. Zijn artistieke talent uitte hij eerst als schrijver. Het schrijven was een onderdeel en niet meer dan dat van zijn begaafdheid. Je kan dat niet losmaken van zijn bestaan. Dat kan je niet. Net zo min kan je die tekeningen loszien van het, van het grotere geheel. Daar moet iets van talent in zitten. Maar waarom? Als, als mens was Kafka ook niet erg getalenteerd voor dit leven... als zijn verlovingen, de verhouding tot zijn vader en, en zijn ziekte. Ja, en dan zou het niet zo kunnen zijn dat je nog te stom bent... om het talent in zijn tekeningen te waarderen. Ze op hun juiste waarde te schatten. Zoals men ook tijdens zijn leven Kafka als schrijver niet bleek te kunnen schatten. Wie weet vindt men hem over 25 jaar wel een groter uh, tekenaar dan schrijver. Dat zou toch kunnen? Dat ja, zou, zou kunnen, zou Nee, nee, dat zou niet, niet kunnen. De rest, als u zo met uw armen zwaait... vliegt alles straks van tafel, meneer. Nou, ik zet deze schaaltjes maar hiernaast. De, dat... Af. Okay. Eet u smakelijk. Ja, dat zou niet kunnen, omdat jij nu wetenschappelijk hebt bewezen... dat Kafka als tekenaar een nul is en daarmee definitief afgevoerd kan worden. Vergeten. En je bent er nog trots op ook. Met, met je scriptie. Je professor. En de professor was tevreden. Ja, ja. In Praag zullen ze ook wel tevreden zijn... dat zelfs hier in het Vrije Westen Kafka omzeep wordt gebroken. dat is toch... Dat, dat, dat is toch duidelijk. Jij zegt zelf dat in Praag bijna niets meer van Kafka te vinden is. Waarom? Omdat niets meer van hem wordt gedrukt. Waarom? omdat de autoriteiten daar vinden dat hij geen functie heeft... in onze socialistische samenleving. En dan zeggen ze dat hij een mystieke individualist was. Of ze doen alsof hij een onbeduidend talent is geweest. En jij doet als autoriteit hier precies hetzelfde. Jij bewijst dat Kafka als tekenaar geen waarde heeft... en dus vergeten kan worden uitverkocht, niet meer een herdruk, hoeft niet meer. Dat is belachelijk. Jij wilt mij tot een censor maken... terwijl ik niet meer wil dan de werkelijkheid boven water halen. Waarom zou de erkenning dat Kafka als tekenaar onbetekenend is... Afbreuk doen aan Kafka als schrijver. Van Gogh was een onaanzienlijk fluitspeler. Maar daar stoort niemand zich toe aan bij het bekijken van diens schilderijen. En er is niemand die een wetenschappelijk boek nodig heeft. om te bewijzen dat Van Gogh als fluitspeler beter vergeten kan worden. Ja, er is ook geen wetenschappelijk boek nodig om Kafka als tekener op een reële plaats te zetten. en hem verder als schrijver te blijven waarderen. Nee. Uh, dus eigenlijk kan jouw boek net zo goed ongelezen blijven. Ik denk dat Kafka zo'n opmerking nooit gemaakt zou hebben. Daarvoor had hij genoeg talent als mens. Neem me niet kwalijk. En dan nog wat. Kafka zou deze rijstafel al lang opgegeten hebben. Is dat allemaal voor mij? Dat krijg ik met gemogelijkheid op. Dan zie je eindelijk waar al die mogelijkheden toe dienen. Het hoeft niet allemaal op als je maar van elk schaaltje een klein beetje op je bord doet. Ja, dit is het omgekeerde van onze tentoonstelling. Daar zwemmen we in de ruimte en hier zwem ik in de spulletjes. Jij hebt me in Praag geleerd dat jullie altijd een zwembroek dragen. Zelfs als je gaat schaatsen. Dus zal het zwemmen voor jou geen probleem zijn. Hey. Oh. Oh. Waar neem je me mee naartoe? Stad in. Je moest toch boodschappen doen? Maar hier zijn winkels genoeg. Dat zijn allemaal rotzaken. Afzetters. Verderop krijg je alles voor de halve prijs. Heb je dan zoveel tijd voor me? Ik hoop niet dat ik je van iets afhou. Tijd heb ik meer dan genoeg. Nou ja, ik vroeg het alleen maar. Omdat je zo uit je humeur lijkt. Maak ik die indruk? Ja. Oh, dat is niet de bedoeling. Hey, ik zou verwachten dat iemand die net als ik uit Praag kom, dat hij uh, yeah, zich hier opgewekt zou voelen. Uh, opgelucht, ontlast. <gacht> ontlast. <gacht> nou ja, waarom ook niet? Ja, waarom niet eigenlijk? Nou, ik moet wel flink veranderd zijn sinds ik uit Praag weg ben dat jij dat constateert. Dat is ook logisch, omdat de omstandigheden anders zijn. Nou praat je als een oost europeaan Ja, ik weet het weer hoor. Ontevredenheid werd in Praag altijd meteen in iets positiefs omgezet. Elke pijn die je daar kreeg, werd getroost met de pijnen die je eigenlijk had kunnen krijgen. Dus ben je toch tevreden hier? Ja. ja. Al was het alleen maar omdat er hier meer ruimte is om de ontevredenheid te laten opbloeien. Alleen is er het gevaar dat je er ook door overwoekerd kan worden. Ach, en dan maakt het misschien weer geen verschil. Maar goed, je vroeg me of ik me niet ontlast voelde. Oh, God. praat praatst, ik me gewoon dood als ik zoiets hoor. Ik moet er altijd aan mezelf denken. Of een, aan iemand die ik ken. Weet je wat zo gek is? Hmm? Hier, hier mis ik dat, dat onrustige gevoel. Over wie zou jij je hier nou ongerust moeten maken? Nee, over niemand, dat weet ik ook wel. Maar al die andere mensen lopen ook rustig door. Alsof er niets aan de hand is. Misschien zijn ze door dat gevoel van rust wel overwoekend. Maar, het is toch een prettig gevoel om je nergens zorgen over te maken? Nou, kijk eens. Oh, ook nog muziek. Hoe lang heb ik zo'n orgel niet gehoord? Dit zou mijn moeder moeten horen. Zijn daar ook aanzichtkaarten van? Ja, tuurlijk. Die moet ik hebben. Ach, dit doet me zo aan de kermis denken. Mijn jeugd, uh, paarden, schieten, draaimolens. Ach, heb jij dat niet? Nou, dat zou je misschien gek vinden, maar ik schrik vaak van orgels. Soms rijden ze doodstil door de straat, gaan ze onder je raam staan en beginnen ze ineens te spelen. Soms is dat bij een familie waar ik op de baby pas... Wordt dat kind wakker, kan ik wel urenlang liedjes voor hem zingen. Dus jij vindt het niet leuk? Nee. Maar dat mannetje daar wel, hoor. <laughs> Staat te dansen. Kom maar, doe er maar een kwartje in. Kwartje? Ik heb alleen papiergeld. Oh, doe ik het dan voor je? Ja. Voluid. Oh, daar is een apotheek. Weet je wat je allemaal hebben moet? Zegt u het maar. Uh, een ogenblikje alstublieft. Hier heb ik het. Een doosje pillen voor de hoge bloeddruk. Een doosje vitamine, slaappillen, iets tegen rugpijn en ingewanstoornis. Een, tegen... <coughs> een middel tegen spierpijn. Shampoo tegen haaruitval en dan nog... Oh ja, Dat is zo ongeveer, alsjeblieft. Mag ik even dat recept? Oh. oh. <laughs> alsjeblieft. Nou. Ja, ik vroeg het recept... Niet het boodschappenlijstje. Wat, wat is meneer is buitenlander. Wat wil u hebben? Bent u Nederlandse? Ik versta de taal goed, ja. Nou, kijk, die shampoo en vitamine kan ik meneer zo meegeven. Maar voor die andere dingen heb ik een bewijs van de dokter nodig. Een recept. Ik moet toch ook weten welke soort hoge bloeddrukpillen en hoeveel en met welke dosering. Begrijpt u? Wat is aan de hand? We moeten weten welke bloeddruk je moeder heeft. Nou, gewoon. Hoge bloeddruk. Ik weet het niet. Mijn moeder weet het ook niet, denk ik. Maar ja, ik weet wel dat als er iemand naar Wenen ging... dat hij altijd pillen in een paars doosje voor hem meeneemt. Weet je de naam niet? Nee, nee, alleen maar... Nee, doosje is paars. Heeft u een paars doosje? <kijkt> voor hoge bloeddruk? Hm? Nee. nee. En met alleen een kleuraanduiding kom ik niet veel verder. Ik moet de exacte naam hebben. Nou, ik heb mijn moeder nog wel beloofd. Ja, ik, ik, ik kan me niet bellen. Ja, en de, de hartpillen? Ja, daar moet ik ook een recept voor hebben. Hoe kan een dokter in Praag een recept uitschrijven voor medicijnen die daar niet te krijgen zijn? Zijn daar in Praag geen medicijnen voor? Ach, hoge bloeddruk komt toch overal voor? Ja, maar elk systeem heeft zijn eigen medicijn. Ja, en de rugpijn en de ingewandstoornis? Ik heb hier wat carboabsorbent. Hmm. Je kan wel een zalfje tegen de spierpijn geven, maar de rugpijn en de slaappillen... Nee, dat is onmogelijk. Daarvoor moet u echt naar een dokter. God, moeder, nou. Ik heb het aan al die mensen beloofd. Ze zitten erop te wachten. In Duitsland had ik geen tijd en hier, hier heb ik geen recept. Nee, u kunt in ieder geval de shampoo en de vitamine krijgen. Nee, dat hoeft niet. Kom maar, we gaan. Huh? Goedemiddag. Kijk, ik weet iemand met hoge bloeddruk. Mijn dokter heeft het en hij leidt ook aan slapeloosheid. <laughs> en heeft een vrouw het misschien toevallig aan haar hart? <laughs> weet ik niet. Maar als ze niets aan haar hart heeft, dan heeft ze vast iets aan de rug. Eva, het is heel aardig van je dat je een recept voor me haalt. Ik ben je echt heel dankbaar. Ik hoop dat ik iets voor je kan terugdoen. Misschien kan ik wat meenemen voor Boris en Olga. Heeft u een uh, Riksdaalde voor mij? Hoezo? Een Riksdaalde. Wat, wat wil die man? Een Riksdaalde. Kan je niet alsjeblieft zeggen? Een Riksdaalde alsjeblieft. Nee, dat hebben we niet. Lieve moedertje. Ik heb de pillen en alles verder gekregen. Alleen staat er overal op de doosjes de naam van Eva Tjermak. Ook de spulletjes voor de andere mensen heb ik al bij elkaar. Ik moet nu nog alleen wat voor mezelf hebben. Je hebt geen idee hoe lastig dat is. Ik wilde graag wat penselen hebben voor mijn werk en ging naar een winkel. Een speciaalzaak, omdat ik in Praag voor penselen ook naar een speciaalzaak zou gaan. Hier is een speciaalzaak echt een speciaalzaak. Honderden soorten penselen. Met nummers en letters die je van tevoren moet weten. Net alsof je hier niets zonder recept kan krijgen. Zelfs als je een broodje wil kopen... vragen ze eerst wat voor soorbroodje... en dan noemen ze zo'n waslijst op dat je maar de winkel uitrent. Tot mijn verbazing rijden hier heel veel Skoda's. Ik wist niet dat onze auto's zo'n goede naam hadden. Tot nu toe heb ik nog niet de tijd gehad... Rembrandt of Van Gogh te zien. Door onze ambassade is een excursie gepland naar de musea. Ik weet nog niet of ik meega. Het spijt me dat deze brief zo kort is, maar ik ben doodop. Elke dag maak je zoveel mee dat je er s'avonds bijna niet over kan vertellen. Alleen maar vroeg naar bed gaan. Je Ludwig. Ik had toch maar besloten om mee te gaan met de excursie naar het Rijksmuseum... om de nachtwacht van Rembrandt te zien. Nu moet je weten dat in Amsterdam de kunstgebouwen heel dicht bij elkaar liggen. Dat is heel praktisch. Want als een concertje tegenvalt, ben je binnen een minuut lopen in het Stedelijk Museum... en is het daar niet mooi, dan ga je naar het gebouw ernaast, het Van Gogh Museum. Alleen het Rijksmuseum ligt wat verder aan een brede boulevard die een beetje lijkt op de wasslavske naamjesti, maar dan zonder tram. Toen we met de bus over die boulevard richting Rijksmuseum reden... konden we op een gegeven moment niet verder. Voor de bus was een enorm fietsongeluk gebeurd. Honderden, duizenden fietsen lagen op de grond met de fietsers ernaast. Ik had nog nooit zoiets geks gezien. Want telkens kwamen er uit zijstraten nieuwe fietsers aan... die hun fiets op de hoge berg gooiden en ook op de straat gingen liggen. Alsof er onder de straat een magneet was ingegraven, die met een bovenaardse kracht fiets zich naar zich toetrok. De fietsen zelf leken heel gelukkig met het ongeluk, want ze zwaaiden en zongen allerlei liederen. Ons werd uitgelegd dat dit een fietsdemonstratie was. De mensen zijn hier gespecialiseerd in van alles, net als de winkels. Ook in demonstraties, zoals uit dit blijmoedige ongeluk blijkt. Het ging tegen de auto's, werd ons gezegd. En toen ik vroeg welk aspect van de auto's hen dan dwarszat, zat... kreeg ik als antwoord weg met de auto's. Weg met de auto's. En daardoor voelde ik me een beetje schuldig... en ongemakkelijk in die grote autobus. Later hoorden we dat in verschillende wereldsteden... soortgelijke demonstraties zijn gehouden. Ik neem aan dat de demonstratie in Praag ook een enthousiast succes was... hoewel wij natuurlijk iets minder materiaal te beschikking hebben. Het was jammer dat we nu de nachtwacht niet konden zien. Maar... Bij terugkomst in het hotel vertelde onze gids... dat dit beroemde schilderij toch niet te bezichtigen was geweest... omdat het gerestaureerd moest worden. Een paar maanden geleden namelijk had een man, die ook een schilder was... met een mes wat krassen in het doek gemaakt... omdat hij geen subsidie had gekregen. De mensen hier vonden dat een schandalige daad... en zeiden dat die man gek was. Maar ze vertelden er niet bij of hij al gek was... en daarom geen subsidie had gekregen... of dat hij geen subsidie had gekregen en daarna gek was geworden... Met de expositie gaat het goed. We hebben veel bezoekers gehad die onze voortreffelijke producten hebben kunnen zien. Als we eenmaal vertrokken zijn, zal de ambassade doorgaan met de verkoop van de producten. Over een paar dagen reizen we terug. Dit zal wel mijn laatste brief zijn. Ik hoop dat je weer zo ver hersteld bent dat je me van de trein kan komen halen. Als je dat niet lukt, maak je dan geen zorgen. Ik kom zo spoedig mogelijk bij je langs. Je wiek. Dit servies, ja, dat weet ik toevallig, komt uit net. Het is gemaakt voor de koning van België. Ja, wat u ziet is een kopie, maar dat is niet van het origineel te onderscheiden. Ik heb een foto gezien van het echte. Is het uh, gegoten of gedraaid? Nou, dat weet ik niet. Ja, wat is beter? Wat zou de koningin liever hebben gehad? Gegoten of, uh, uh, hoe zei je dat ook? Gedraaid, zei jij, geloof ik Gedraaid. Niet. Het lijkt ja. me een beetje te dik voor een koninklijk servies. Ja, maar het was ook niet alleen voor de koning zelf, maar voor het hele koninklijk huis. Oh. Hmm. Vind jij ervan? Hangt van de prijs af. Ja, maar u kunt toch zien dat het goede kwaliteit is. qua aardewerk. Hier, kijk. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, laat u maar. Ik geloof u wel en bovendien doet dat er niet toe. Ik wil eerst weten wat de prijs is, dan pas kan ik een oordeel over de kwaliteit vormen. Het is verdomd vervelend dat er geen prijslijst is. Hmm. Zeer ongebruikelijk. De prijzen staan altijd op de producten zelf geschreven of geschilderd. Dat is om uh, uh, speculatie tegen te gaan, hè? Speculatie? Ja. <laughs> ik geloof dat u niet weet waar u over praat. Ah, ik zie het zo. Dat is goedkoop. Nou ja, die prijs is natuurlijk vastgesteld volgens de levensstandaard van de Oostbloklanden. Dus dan zou die prijs bij ons een 130 hoger komen te liggen. En dan kom ik op... Nee, nee dan nog. De kwaliteit van dit service moet ver beneden ons pijl liggen. Ik vermoed dat de koning van België een miskoop heeft gedaan. Is dat zo? Kan iets niet goedkoop zijn en toch kwaliteit hebben? Ach, misschien wel, maar dan voor de oorlog. Ja, nou, daar zien deze spullen ook wel een beetje naar uit. Bent u daarom zo enthousiast? Ik kan u één ding zeggen. Tsjechen zijn een vredelievend volk. Hoort u eigenlijk wel bij deze tentoonstelling? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Iedereen hoort bij deze tentoonstelling. Wie vertegenwoordigt u nou, dan? kijk, ik ben, ik ben lid van de Vriendschapsvereniging Nederland. Dat is Tsjechen hè? Kijk, kijk, maar hier op een band, uh, ja. En uh, heeft u wel verstand van de producten hier? Hoe, hoe bedoelt u dat? Nou, Levertijd, de kwaliteitsgraad, de toepassingen, de houdbaarheid, vervangbaarheid van onderdelen, levensduurverpakking, transport, de garanties en de prijs natuurlijk. Nou, dat had ik al gezegd. Die staat op de producten zelf. En wat betreft de garantie kan ik u zeggen, die is niet nodig. Niet nodig? Nee. Nee, deze producten zijn zo sterk en stevig dat kan nooit stuk gaan. Ja, u zei zelf al dat dit bord zo dik was. Nou hier, kijk, ziet u wel. Dat deed u expres, niet? Jazeker. Ik vind het altijd zo'n heerlijk gezicht, hè? iets dat niet kapot kan. Geen garantie. Dat is vervelend. Betekent dat ook dat er geen kortingsmogelijkheid is? Oh, dat zou ik even moeten vragen. Maar, maar ik, ik denk van niet. Nee, maar nee, zouden ze ook als dat niets is kapot... belachelijk. Kan? Hoe willen ze hier nou zaken komen doen als ze niets te bieden hebben? Niets te bieden? Nee, nou kijk u toch eens om u heen. Ik zie wel spullen, bieden. maar uh, geen voordelige aanbieding. Kijk, een klant kan kiezen tussen garantie of korting. Ja. Ja. Eén van twee, maar hij moet iets hebben. En met het huidige prijspijl kiest men liever voor korting. Dat doe ik ook in mijn zaak. Heel, heel, heel veel korting. Ja, ja, ja. Ja, dat heb ik ook gemerkt met mijn televisie. Heel veel korting en alleen maar geluid. En dat is niet Tsjechisch. Hoe vaak ik niet met dat ding naar de winkel ben gegaan... zulke bedriegers oh, zeggen... Nou, maakt u zich niet druk. Nou, ja. Nee, in elke nee. branche zitten wel een paar rotappels. Hè? Ja. We zijn hier niet gekomen om te bekvergen. Back ja, en bovendien worden die verhalen vaak zo overdreven. Ja. Nou, één ding is wel waar van de verhalen... die zo'n oostblok tentoonstelling begeleiden, zegt. Buiten schijnt de zon. Het is hier ijskoud. Heel gewoon. Oh, oh, oh. oh, maar er is ook een stand met gezond voedsel. Heel veel vitamine. Oh, oh. ja, zeg, als u zo goed op de hoogte bent hier... dan, uh, dan weet u misschien ook wel wie uh, de ontwerper van de modeshow is. U bedoelt uh, meneer Ludwig Krekker. Ja, hij is niet alleen ontwerper, maar ook artistieke leider van de, van de hele tentoonstelling. Oh, juist ja. Nou, ja. ik wil graag een afspraak met hem maken. Uh, waar kan ik zijn secretaresse? Oh, je breng u wel even naar hem toe. Komt u maar mee. Dus u bent ook zijn secretaresse? Dat is lekker goedkoop. Maar aan uw kwaliteiten hoeven wij niet te twijfelen. Zeg, er zijn zelfs boeken, zie ik. Dit is toch een uh, industriële tentoonstelling? Ja, maar weet u wat voor een werk het is om een boek te maken? Hoeveel mensen erbij betrokken zijn... En bovendien, Tsjechen zijn er enorme lezers, dus moeten er wel heel veel boeken gemaakt worden. Ja, het is een van hun belangrijkste exportartikelen sinds de auto's meer voor binnenlands gebruikt zijn. Ja, kijk maar naar de illustratie. Een uh, uh, boek heeft tekeningen of, of plaatjes. Oh, meneer, Ludwig. Ja. Meneer, Ludwig. Meneer, ja. Ludwig. meneer Ludwig. Meneer Ludwig, meneer even hier. Meneer Ludwig, deze heren hier, die willen iets met uh, iets u bespreken. Nee, nee, ik niet. Ik kwam hier alleen maar kijken. Ik zal me even voorstellen, Erik Dijkgraaf, ontwerper voor een linoleumfabriek. Ah, ach, linoleum. Dat is het enige product dat niet op deze tentoonstelling vertegenwoordigd is. Ik ben bang dat ik niks voor u kan doen. Daar kwam ik ook niet voor, nee. Kijk, ik zei u al dat ik ontwerper ben en daarnet zag ik uw modeshow waar ik in hoge mate van onder de indruk was. Dank u wel, dank u. Ja, ik zei het al, ja nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik wil niet over de kleren met u praten, maar over het dessin op een van de stoffen. Ja, daar zijn wij in geïnteresseerd. Het uh, afgelopen jaar hadden we een enorm succes met een zeer eenvoudig motiefje. Ook zwart-wit. Ja, dat hebben we toen gebruikt voor de badkamervloeren. Nou, deze collectie die willen wij gaan vernieuwen. En ik wil met u graag kijken of wij het eens kunnen worden over de auteursrechten. Um, ik begrijp u niet. Wat, uh... Oh, uh, nou, kijk. Wij maken linoleum. En een van de motiefjes die ik op een jurk zag, die willen wij graag van u overnemen. Hoe bedoelt u overnemen? De rechten. Wij betalen u de rechten en krijgen van u het motief. Om welke jurk gaat het? Uh, het was een witte jurk met zwarte strepen en een luchtig speelsel. Dat is heel onverwacht eigenlijk. Marianne. Ja, de jurk had een of andere prijs gekregen. Dus u wilt mij geld geven om dat motief te gebruiken? Precies. Onmogelijk. Hoezo onmogelijk? Ik ben bang dat u de betekenis van het tentoonstelling verkeerd hebt begrepen. Ja, maar dit is toch een promotie van Tsjechische producten om ze te verkopen? Nee, het gaat niet door. Het is toch heel normaal om zaken te doen? Het ontwerp is niet te koop. Ja, dat is belachelijk. Wat komt u hier dan het doen? Het spijt me, ik moet u verlaten. Ik heb nog meer te de boel. Goedemiddag. Ja. Dat kan gebeuren. Wat niet te koop is, is niet te koop. Ik zei het al. Er is hier geen enkele aanbieding. Kom, laten wij onze tijd niet lang verspillen. Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Je biedt iemand geld aan en die loopt weg, zelfs zonder te vragen hoeveel. Het zijn zakken, leuk. Heb je dat ontwerp echt zo nodig? Ja, nodig, nodig. <laughs> dat was leuk geweest. Nou, er zitten blijkbaar geen rechten op. Dan kan je het toch ongestraft namaken. Ach ja. ja, het is hier toch niet te koop. Niemand zal erachter komen. Nou ja, zo mooi vond ik het nou ook weer niet. Ja. Ja. Ontspannen. Wat? Je hoeft niets te doen. Ontspannen. Ja, ik heb dansers gehad, dank je. Laat je maar leiden. Gewoon bewegen, doet er niet toe. Ja, maar toen ik dansers had, leerde ik juist dat uh, elke beweging onder controle moest staan. en beheerst moest zijn. De enige controle die je nodig hebt is die van je oren. Je moet luisteren naar de muziek en die door je lichaam laten stromen. Dan ga je vanzelf bewegen. En elke beweging die je op die manier maakt is goed. Maar nou, ik kan me niet zomaar ontspannen. Hey, ik ben er dus niet gewend. Om zomaar zonder betekenis je armen en benen te bewegen, dat is belachelijk. Dansen, bewegen, dat is de taal van je lichaam. Dat is wat van mijn lichaam? De taal, de taal van je lichaam. Je manier van bewegen vertelt wie je eigenlijk bent. Godzame liever niet. En we kunnen toch gewoon een gesprek voeren. Zo leren jullie andere facetten van elkaar kennen. Nou, jullie willen ook echt alles weten. Nee, kijk maar naar dat mannetje van de vriendschap. Hoe hij ze dat gaan, hij is toch wel veel ouder dan jij. <tie> Het is maar goed dat ik over deze avond niet de artistieke leiding heb. <tie> Gewoon bewegen, de taal van je lichaam ontspannen. <tie> nee. nee, dan zie ik liever de zeebodem met meebuivende hormonen. Je hebt nog nooit de zee gezien. Daarom niet, Dans je niet mee? in, nee, nee, ik hou me niet op. Nee. Ik voel me net een vrouw. <tie> Vrouwen hebben dat misschien nodig, die, die taal van het lichaam. Nee, ik gebruik liever mijn mond. Oh, je kan toch beide gebruiken? Ik weet het al. Hij wil niet nog een vrouw gelijk worden. Oh, nou dat had ik vroeger ook. Nee, kijk, kijk. Nee, nee dit is de taal van mijn lichaam. Zie je zwijgen, zo. Hè. Blijf staan. Maar goed, maar als je dan nog een beetje met je heupen ja, beweegt, zoals Simon. Ja, kijk, als ik een gesprek voer, dan ga ik toch ook niet eens met mijn heupen staan. Liever. Nee, op een receptie niet, maar dit is een feest. Nou, ja, ik maar... vind dat meneer eigenlijk gelijk heeft. Ja, maar... Houdt u op met ons, zo graag. Ja. En nu ook, meneer Ludwig? Ja, even zitten, hoor. Ja, maar dan moet je wel echt braaf gaan zitten hè? en niets bewegen. Anders klopt je theorie niet meer. Oh, ik laat ik laat even u van Hannah zomaar in de steek. Handen maar. Dan kunt u aan mij zien dat ik nog nooit heb gedanst. Dat is eigenlijk een soort sport, hè. Je gebruikt gewoon al die spieren. Oh ja, zoveel spieren om jullie te gebruiken. doe ik het dan niet goed? Je doet het prima. Ik hoef ja. niet eens te lijden. Bij okay, u is dansen zeker ook niet zo diep geworteld in de culturele tradities. Uh, Jawel, nou, als uh, volgerustische ja, ja. uiting zeker. Ach, dat ene. Alles ja. ja. wat met folklore te maken heeft vind ik heerlijk. Bent u ooit in Spanje geweest? Uh, nooit. Portugal ook niet? Nee. Nou, dan moet u daar toch echt eens naartoe? Nee. Daar leeft de folklore nog echt? Niet in de grote steden natuurlijk, maar gewoon op het platteland. Je kunt zomaar tegenkomen, maar dat zal bij u ook wel zo zijn. Nou, bij ons is het net andersom. Ja? Ja, de folklore vind je alleen in de hoofdstad, hey. waar het gekoesterd wordt als een museumstuk. Maar verder vindt men folklore onbruikbaar in het dagelijks leven. Als museumstuk, een goed idee zeg. Ja, weet u, want dan kan het nooit verloren gaan. Dan blijven de culturele wortels tenminste bewaard. Dat is eigenlijk mijn inspiratiebron. Al mijn kleden gaan daarover. Uh -huh. Ik gebruik vooral de kleuren van de folklore. In Spanje is dat vaak rood, geel en zwart. En in Portugal is het meer groen. Ja, ja. Ziet u dat uh, wandkleed boven uh, schuursteen? Dat is ook van mij. Oh. Maar ja, het is iets anders dan ik meestal maak, hoor. Want hier ziet u veel meer blauw. Ziet u wel? Ja. Ik heb dat op het strand ja. gemaakt. En heeft u dat uh, ja, gebreid? Oh, grappig. Oh, nee. Nee, natuurlijk oh, niet. Ja. Het is een pandkleed. Ja. Weet u niet hoe dat gaat? Tapijten oh. en gobelas. Nou, oh, dat is goed gebreid alsjeblieft. Nee, daar heb je een enorm weefgetouw voor nodig. Mm -hmm. Ja, gut, hoe moet ik u dat nou uitleggen? Nou, denkt u maar aan een heel groot bed zonder matras. En dan met veel aandacht. De... Oh, <laughs> oh. hou van allemaal op. Ja, goed. En daar, daar, daar ga ik ook even zitten. Nee, niet weglopen allemaal. Nee, nee, nee. Mag nou, uh, uh, er maar wat te drinken, maar hier blijven. Hè? Ik wil even jullie aandacht. Aha. We zijn hier dus niet voor niks. Er gaat nog wat gebeuren. Zal ik het raam even open doen? Als ik klaar ben. Wacht even, ik wil daarvoor nog even wat zeggen. Ah, ah, ik begrijp het. Het is de laatste dag van de tentoonstelling. Oh, God. God, dan moet ik natuurlijk ook wat zeggen. Het gaat helemaal niet over de tentoonstelling. Jawel, noodzakel. wat ik wou zeggen, wel. Ja, zie je wel. En ik heb niks voorbereid. Nee, nee, nee. De aanleiding tot dit feest is een heel ander... Ja, goed. Maar ik wilde juist van de gelegenheid gebruik maken. Nou, Ludwig er ook is. Dus voor jij begint, wil ik wat zeggen. Ja, waarom heb je dat nou niet eerder gezegd? Zo ja, had ik er rekening mee kunnen houden. Ik ga tussen een raam openzetten, hoor. Ach, kunt u dan de deur dicht doen? Ik kan niet zo goed tegen toch? Ja, ik doe de deur wel even dicht. Wacht even, je Eva. Gaat u nou allemaal rustig? Zit alsjeblieft. Als het zo rumoerig is, dan kan ik niet spreken. Wat gaat u nou weer doen? Ja, ik ga u even, even helpen. Oh, nou dat krijg je nou van die toch? Maar wat wilde u daar nog... gaan zeggen? Ja, kijk. Kijk, wat ik zeg. Maar, kijk, als het over de tentoonstelling gaat. Ja, ja, daar heb ik natuurlijk veel ervaring mee op gedaan. Hè? Maar het maar... heeft niets kijk, met mijn toespraakje dat te maken. Geef toch Och. niet? Dat boek komt straks wel. Aha, er wordt een boek aangeboden. Zonder Ludwig zou het boek incompleet zijn gebleven. Daarom vind ik het beter. Daar heb je me niks van verteld. Ik... Had dat ook in het voorwoord moeten komen? Zie je Ludwig, het is goed dat je vanavond bent gekomen. <laughs> Anders hinden ze hun toespraak voor niets. Ik ja. heb je verteld dat die komen zou en wat die voor me betekende. Maar jouw scriptie ging toch over Kafka? Ik zie het verband niet tussen je vriendschap met Ludwig en... Het ja, te... Precies, precies. Nee, dat woord zocht ik. Vriendschap, ja. Ja, vriendschap. Ja, nou kan ik ook mijn toespraak hier houden. Zegt u maar wanneer. He? Waarom wil u nou toch eigenlijk dat raam open? Zal, zal ik wat muziek opzetten? Kunnen jullie weer gaan dansen? Ja, de taal van het lichaam is toch beter. <tie <tie ik heb liever dat raam dicht en de deur open. N namens de Vriendschapsvereniging oh, oh, Nederland-CSSR... dat is Tsjechoslowakije. waarvan ik lid ben... Het is vanavond uh, moeilijk voor u te zien... omdat ik mijn, uh, mijn band ben vergeten om te noemen. Maar op de tentoonstelling droeg ik je altijd om mijn rechterarm. En dan komt iedereen duidelijk ja, zien dat ik erbij hoor. Oh. Nou, haal toe maar. Ja, uh, ik kom straks wel. Maar jij wilde toch voor mij? Ja, dat hoeft niet per se, Ga jij maar eerst. Het woord is nu aan Simon. Nou, goed dan. <coughs> Het uh, belangrijkste is eigenlijk al gezegd door mij... Dus ik kan het heel kort houden. Uh, Hanna, je scriptie over Kafka's tekeningen... is vanaf vandaag als boek verkrijgbaar. Gefeliciteerd. Dankje. Was dat alles? Uh, nou, ik kan hier aan toevoegen dat ik een aantal exemplaren heb meegenomen... om u te laten zien hoe rijk het geïllustraafd is. Oh, oh wacht even. Voordat je ze gaat uitdelen, wil ik Ludwig even... Heel hartelijk bedanken. Oh, ja. Ja, ik had wel laten doorschemeren dat hij een grote rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de scriptie. Maar ik wil mijn dank nog eens heel duidelijk aan hem overbrengen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Bedankt. Ja, ja. Heel bedankt. Ook zeer beknopt. Oh, krijg ik ook een boek? Dank u wel. Oh, oh, oh, oh dank u. Wat moet dat toch heerlijk zijn hè, voor Kafka dat er weer een boek over zijn werk is verschenen? Dank u wel, hoor. Oei. Het ziet er goed uit, hè? Ja. Ludwig, uh, alsjeblieft. Ja. Ach, dank je, Hanna. Oh, jammer. <lacht> ik kan niet lezen. Nou, dan kijk je toch naar de tekeningen? Ja. Ik wist niet dat Kafka er zoveel had gemaakt. Nee, het zijn niet allemaal verschillende tekeningen. Veel afbeeldingen zijn fragmenten of uitvergrotingen van éénzelfde tekening. Ja. Is het dan ook in de boekwinkels te krijgen? In de meeste, ja. Och, nee, toch? <lacht> Waarom lach je nou? Op? 16, Eva. Kijk dan. Dit is een prachtige tekening van een soort clown die over een dak loopt. We kijken. En dan kan dit fragment kan een heel leuk motief zijn, vind je niet? Oh, weer ophouden, Eva. Als je Waarom? Je... Ik zou er een heel snoezig zomerjurkje van kunnen maken. Eva, genoeg. Ja, welke bladzijde? Maar ik? ik denk dat ik er toch zelf eerder een, een tafelkleed van zou maken. Maar, maar meneer Ludwig, ziet u dat? Daar staat het ontwerp van uw droespaarjurk. Heeft u dat aan juffrouw Hanna gelinkt? Was ze u daarom dankbaar? Nou, uh, ik denk dat deze tekening van Kafka iets eerder bestond. Uh, is er iets mis met dat boek? Helemaal niet. Nee, meneer Ludwig heeft een uh, tekening van meneer Kafka gebruikt voor een jurk. Nou, en die tekening staat toevallig ook in dit boek. Grappig niet. <laughs> <Dat> <laughs> een is een toeval. Enig. Toeval. Toeval. <laughs> Ludwig heeft Kafka gewoon gebruikt? Ik gebruik altijd alleen maar kleuren als mijn inspiratiebron. Ludwig is zeker bang dat hij nu van plagiaat beschuldigd zal worden. Uh, plagiaat? Uh, Hoe lang is Kafka al dood? Uh, 51 jaar. Nou, dan zie ik toch geen enkel probleem. Auteursrechten verlopen meestal na 50 jaar. Belachelijk argument. Plagiaat is plagiaat. Vroeg of laat komt de waarheid toch wel aan het licht. Dat zie je nou maar weer. Hm? Ja, vindt u die tekening niet mooi? Ja, het gaat niet om de schoonheid. Maar of iets gepikt is. Hé, hey, dat is interessant. Kan... Uh... Schoonheid gepikt worden. Zeker. En vanaf dat moment bestaat de schoonheid niet meer. Want een creatie die niet bevrucht is door een geest van originaliteit, is een schepping zonder leven, waar de primaire bron aan ontbreekt. Nou, Poeh, zeg, dat is me wat. Kom, wat een onzin. Een fragment van een tekening nemen, dat, dat, dat is toch in plagiaat plegen? Dan kan je schrijvers ook wel van plagiaat beschuldigen... omdat ze allemaal de letters van het alfabet gebruiken. Het gaat er toch om welke woorden en welke zinnen ze daarmee maken. Ja, daar heb je gelijk in, Eva. Ik, ik ben bang dat Renate bovendien geen flauw idee heeft... van het leven achter het ijzeren gordijn. Anders zou ze wel begrijpen dat dat wat Doetwick gedaan heeft... meer de betekenis krijgt van passieve resistentie. Hm. Is dat zo, meneer Gregor? Um, vaak worden mensen het slachtoffer van hun eigen nieuwsgierigheid. Van of van hun goede bedoelingen. Nou, dan is het in elk geval een onduidelijk gebruik van plagiaat. Is plagiaat nou goed of slecht? Ik zal jullie nog wat laten dansen. Oh. Uh, meneer Gregor, kan ik u wat ja. inschenken? Oh. Ik denk dat Lucie wel iets stevigs kan gebruiken. Zal ik wat eten voor je klaarmaken? Ja, graag. Okay. Oh. Zo, dit is dus uw laatste nacht in Amsterdam. Nou, ik herinner me mijn laatste nacht in Praag. Ik had verschrikkelijke reiskoorts, net als de mensen om me heen... die gewoon daar zouden blijven. Grappig dat zoiets kan overslaan. Ja. Proost. wat oh, oh, Is dit een, uh, een Bordeaux? Lijkt wel niet, hè? U bent niet ver uit de buurt. Het is eigenlijk Rioja, een Spaanse wijn... die bijna net zo smaakt, alleen een stuk van koper is. Dat miste ik wel in Praag, moet ik u eerlijk zeggen. Een goede wijn. Ja, als je ergens anders bent, dan uh, mis je altijd wel iets... Ik vond de straatlantaarns prachtig in Praag. Die, die oude gekrulde palen met zo'n stemmig diffuus licht. Ik deed me denken aan Dickens. Wanneer bent u er geweest? Afgelopen winter. Oh. Ja. En er hing vaak mist. Kent u de Christmascar? Nee, maar is ook van geen belang. Uh, vooral de binnenstad gaf me die indruk. Misschien omdat er geen auto's waren. Maar ach, ook in andere opzichten kreeg ik het gevoel dat... Zoals het leven achter het ijzeren gordijn nu is, zo was het nou bij ons tussen de wereldoorlog. Veel minder verkeeren, de bestratingen meestal kleine keitjes, uh, sommige kamers nog zonder elektriciteit, veel mensen die op straat lopen, de kleren die gedragen worden. En ik vind dat nou allemaal is te boeiender, omdat ik zelf vlak na de oorlog ben geboren. Ik ken alleen ons overhaaste, neurotische bestaan hier. Terwijl je daar het gevoel hebt dat er nog verbindingen, nog wortels zijn met een rijk verleden. Begrijpt u wat ik bedoel? Wat ik? Ik zeg, terwijl je eigenlijk in Praag nog het gevoel hebt dat er nog verbindingen en nog wortels zijn met een rijk verleden. Het is alsof ik me in de tijd van mijn vader begeef als ik daar ben. En, en dat is voor mij heel verrijkend, begrijp u. En dat merk je ook aan de mensen zelf. Er de, de heerst daar een, een saamhorigheid... die ik alleen uit verhalen over de oorlog ken. De, de mensen hebben aandacht voor elkaar... luisteren naar elkaars verhalen, zijn echt geïnteresseerd. Vooral ook in buitenlanders. En wij zijn hier zo, zo blasé... U kunt zich niet voorstellen hoeveel avonden ik wel niet over ons leven hier heb moeten vertellen. En hoe mijn vrienden aan mijn lippen hingen. Ze wilden alles weten van het nieuwste type gramofoon tot de laatste tophit, zal ik maar zeggen. Ik, ik kom zo dankjewel. Ik vermoed dat die menselijke warmte in verband staat met uh, de wat lagere levensstandaard. Maar dan denk ik... Ach, dat is toch niet zo slecht? Ja, dat zijn nou de dingen die ik hier mis en die je pas kan missen als je eenmaal daar bent geweest. Die, die menselijke warmte, het, het besef van een historische dam. <coughs> maar, en ja, dat was wel een bezwaar, dat moet ik u eerlijk zeggen... op een of andere manier kreeg ik weinig hoogte... van hoe de Oost-Europeanen nu over ons dachten... Misschien durven ze dat daar niet te zeggen, want ze draaien er zo'n beetje omheen. En daarom ben ik zo blij dat ik u hier aantref, Dat u hier vrijelijk uw mening kunt zeggen. Wat vinden jullie eigenlijk van ons? Ludwig, hier heb ik een garnalencocktail. Ach, dat is lief van Hannah, dankjewel. Ja, vroeger was garnalen het voedsel van de armen, omdat er zoveel waren. Maar nu de garnalen bijna uitgestorven zijn, is het een delicatesse geworden. Ja, ik had zo graag de zee willen zien, maar er was helemaal geen tijd voor. Nu kan ik er tenminste iets van proeven, dankzij Hannah. Ja, nee, nee, maar wat vinden jullie nou van ons? Ik denk dat jullie niet zo'n eind hoeven te reizen om bij de zee te komen. In de het. Over Ja, nee. Laat dan maar. Ik zag hem rillen. Ik ben bang dat hij het koud heeft. En wat dan nog? Wat een goed idee om hier naartoe te gaan. Ik denk dat ik de zee zeker in tien jaar niet gezien heb. Je kan zien dat het vandaag heel warm geweest is. Net alsof er duizenden vuurvliegjes in zee zwemmen. Je ziet bijna geen verschil meer tussen lucht en water... Nog eens een scheidslijn, dat kan niet anders. Ik zou zo ver willen varen dat ik die lijn kan aanraken. Ah, heerlijk, wat ruikt dat bijzonder? Zo'n zee. Ja, u luisterde naar de laatste twee delen van het hoorspel... Kafka's tekeningen van en door Jean-Pierre Ploy... gemaakt voor de KRO in 1983. Ja, goed, dat is ook alweer... Uh, nou, dat is dan al oud alweer. Goed, u hoorde Sascha Bulthuis, onder andere Hans Veerman... Marianne Lindes, Huibroos, Emi lopez Diaz, Wim Kouwenhoven... Jan Wechter, Hans Karsenberg en Rob Fruithhof. Goed. Jasper Leclerc, die kan je kennen van Zap 4, maar hij heeft ook zijn eigen Jasper Leclerc kwartet en daar maakt hij veelkleurige, theatrale en verhalende muziek mee. Nou, fijne titel ook van zijn eerste album, dat is namelijk De, hond. Nee, de man met de hond met de hoed. Nou, hier is het titelnummer. We'll mm -hmm. Dat was Jasper Leclerc, kwartet. Man met de hond met de hoed. Uh, nog even snel een plaatje, want uh, nou, die slot, tjoe, dat kennen we nou wel. Ik dacht een oudje van uh, Little Willie John. You hold my hand and I can't understand of my nurse. Oh, my nerves look from you and you don't know what you do to my nerves. Oh, my nerves. You hold me tight and kiss me right. My nerves. Oh, my nerves. I get such a thrill. It sends a chill to my nerves. Oh, my nerves. Can't you see what you do to me to have me feel this way? I cut my feet and I clap my hands And I snap my fingers all day The whisper low that you love me so much So